Vijf uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De strijd in Ohio bij de Republikeinse voorverkiezingen... is uitgelopen op een nek-a-nek-race tussen Mitt Romney en Rick Santorum. 86 van de stemmen is geteld, Santorum heeft 38 van die stemmen... en Romney 37, en het verschil is enkele duizenden stemmen. Ohio is de belangrijkste staat op deze Super Tuesday. Verder hebben de uitslagen nog niet voor verrassingen gezorgd. Romney wint in de staten Virginia, Vermont en in zijn thuisstaat Massachusetts. Santorum wint in Oklahoma, Tennessee en North Dakota. Gingrich heeft de meeste stemmen gehaald in zijn thuisstaat Georgia. Republikeinse kiezers stellen in tien staten vandaag en brengen vandaag hun stem uit wie in het in november tegen president Obama gaat opnemen. De oud-directeur van de Franse Borstimplantatenfabriek Pip is in Marseille in de cel gezet. Franse media melden dat hij een borgsom niet heeft voldaan. Jean-Claude Maas werd eind januari aangeklaagd voor onder meer zware mishandeling. Vorig jaar werd bekend dat de implantaten kunnen lekken. Ook zou de gel erin kanker kunnen veroorzaken. In Nederland zijn zo'n 1400 vrouwen met pipimplantaten. Wereldwijd hebben 400.000 tot een half miljoen vrouwen die. Geen enkele leerling in het basisonderwijs... heeft de CITO-toets foutloos gemaakt. Drie kinderen maakten één fout. Ruim 2,5 van de leerlingen die de toets maakten... haalden de hoogste score van 550. De gemiddelde score was 536 en dat is volgens CITO vergelijkbaar met vorig jaar. Ook het aantal adviezen voor VWO, HAVO of VMBO laat eenzelfde beeld zien als in 2011. Dit jaar deden ruim 160.000 leerlingen de CITO-toets, die bestaat uit 200 opgaven op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Het weer: vannacht een graad of twee, s morgens eerst nog droog, daarna vanuit het westen veel regen en wind. En het wordt ongeveer 8 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie, de A29. De Heineoordtunnel daarin is door wateroverlast... in beide richtingen dicht voor vrachtverkeer. En alleen voor vrachtverkeer. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WNL. All-American Night. Met Anne de Jong en Inge Roestol. Het is vannacht misschien wel een van de belangrijkste dagen in de strijd om het Witte Huis. Vandaag gaan de Republikeinen in maar liefst tien staten naar de stembus van de voorverkiezingen. En er zijn al heel veel uitslagen binnengedruppeld. Maar Ohio, een van de weinige, is nog over. En wij van WNL besteden al de hele nacht aandacht aan deze Super Tuesday. Het komende uur hoort u natuurlijk nog nieuws van onze correspondenten. En we blikken ook alvast terug voor de mensen die nu net wakker geworden zijn. En natuurlijk zijn we met het panel wat nog steeds bij ons zit. Want wat was het een nacht, Anne? Het is eigenlijk nog steeds een nacht, want de klapper die komt echt helemaal op het eind. Niet Iowa, zoals ik zei, maar Ohio. Ik ga het nu alleen nog maar goed zetten. Het is daar ongemeen spannend aan de telefoon. Ook onze correspondent in Washington, Wouter Zantingen. Uh, Wouter, jij was er voor ons ook al bij toen uh, we in, uh, in Iowa bezig waren. Daar zijn we misschien telkens in de war, want daar was het ook zo ongemeen spannend. Ook tot nou, na zes uur zelfs toen wisten we nog niet wie er daar gewonnen had. Doet uh, deze situatie jou daar ook een beetje aan denken? Ja, een beetje wel. En, en daar werd het in ieder geval zelfs zo gek dat na afloop uiteindelijk nog weer werd omgedraaid wie er uiteindelijk gewonnen had. Ja. Eerst hadden we Ron niet gewonnen, maar toen bleek dus uiteindelijk uh, St. te hebben. Maar nu druppelen echt de laatste stemmen binnen. Wat is de laatste update die je ons kunt geven? Ja, de allerlaatste update is dat men hier verwacht dat uh, Romney het net gaat winnen. Uh, het zou toch kunnen dat er misschien al mensen een hertelling winnen. Uh, aan de andere kant, uh, jullie hadden het al even over: er is een administratieve fout geweest in het kamp uh, van St. Dus uh, wat er ook gebeurt, uh, Romney gaat wel met de meeste kiesmannen uh, vandoor. In ieder geval die staat. Ja. En wat gaat dit nu betekenen voor, voor de verkiezingen van volgende week? Ik denk dat wat dit te betekenen heeft, deze uitslag vandaag, een aantal dingen. Uh, ten eerste, uh, Romney's grootste uh, uh, steun vandaag was eigenlijk Newt Gingrich. Want omdat Newt Gingrich er nog in zat, ja, is toch weer, uh, uh, dat, dat kan betreend verdeeld, hè. De Centorum en, en Gingrich moesten vechten om, om de andere staten. Als Gingrich eruit was gestapt en uh, Georgia ook naar Centorum was gegaan, dan was dat een heel groot probleem geweest voor Romney. Dat is dus niet gebeurd. Aan de andere kant hebben alle drie de kandidaten nog een, een echt verhaal te vertellen waarom ze in de race zouden moeten blijven. Uh, ze door me kan vertellen, ik heb uh, toch heel veel staat gehaald in het binnen van Amerika. Uh, Kingridge zegt, ik heb de zuidelijke strategie. En Romney zegt, langzaam maar zeker win ik alles. Dus wat je kunt verwachten is dat iedereen nog uh, door blijft gaan tot iemand een, een knockout uh, slag krijgt. Ja, jij verwacht niet dat er vanavond of uh, tenminste hebben ja, jullie dan in Amerika vanavond nog mensen uit de race gaan stappen of morgen? Nee, absoluut niet. Want iedereen heeft gehaald wat hij in ieder geval gezegd had van tevoren te halen. En dat is meestal de reden om duidelijk te zeggen dat je iets gaat doen. En dat lukt je dan uiteindelijk niet, dan stap hij eruit. Maar ja, ze hebben allemaal iets gewonnen. Dus dan, ja, ze voelen zich winnaars. Ze denken dat het nog kan. En kijk, uh, uh, Romney, of Centorum en... Gingrich die, die wijst naar elkaar, die zeggen, jij moet eruit stappen en nee, jij moet eruit stappen. Ja, en dat, uh... Maar het is misschien ook wel een mooie vraag voor de mensen hier in de studio van uh, ons panel. Uh, we gaan de, de namen uh, nogmaals noemen. Kameran Ulla, onze WNL-collega, denk jij dat uh, uh, uh, uiteindelijk er nog mensen uit gaan stappen hier? Uh, kijk, Gingrich, dat, dat, ja, die, die is zo koppig, die, uh, die stapt er nooit uit. Carlo die zit meteen al met mee, mee te, uh, te knikken. Uh, en Ron Paul, ja, die, die, man is, die man is zo oud en die, die doet het ook nog wel. Dus het zijn niet meer de mensen die uh, eruit de, die de, die de gaan, gaan stappen. Uh, nog even laten we nog heel veel Ohio er meteen bij pakken. Uh, NBC, een van de grote zenders, die zegt... we gaan, het vannacht, uh, we gaan deze avond niet bekendmaken wie de winnaar is. Too close to call, mogelijk hertellen. Uh, een, een andere zender die heeft morgenochtend uh, met Romney te gast... Dus die, die zijn wat optimistischer. die denken dat ze nog wel het kunnen gaan brengen. Als ze natuurlijk dan gaan ze meer kijkers krijgen. Um, omdat ik op dit moment niet, vandaag niet in een presentatiestoel zit, uh, maar in deze rol durf ik ook wel een uitlading niet te doen. Dat is dat uh, ik denk, eigenlijk van overtuigd ben, dat uh, Romney makkelijk gaat winnen. Uh, hij ligt nu nog 2008, maar ik denk dat die 25 25.000 tot 30.000 stemmen uh, met 25 tot 30.000 En dan, 30 dan stemmen heb je natuurlijk over zonder die administratieve fouten. Die, er die nog telt eens even in. niet. Nee. Want kijk, dat, dat is een fout, dat betekent uiteindelijk kiesman. Uiteindelijk gaat het daar nu niet om. Het gaat erom wie heeft de meeste stemmen gehaald. Alleen dan hebben we dus wel 0,25% op die miljoen stemmen is ongeveer die 25.000. Dus dan komen we net uit van is dat net genoeg of net niet voor een her hertelling. Dus Romney wint het overtuigend, maar die hertelling die zou er misschien nog wel eens kunnen komen. Is dat ook een mening die wordt gedeeld door uh, jullie tweede stap niemand uit? Nee, ik denk niet dat er uh, vanavond iemand uitstapt. Uh, hè, er komen nog een paar hele grote staten hierna. Daar kun je ook nog eens een keertje proberen om, om je punt uh, te maken. Uh, nee, er heeft, er heeft vanavond niemand echt verloren. Dus nou, dan gaan we ver verder. Bertine, wie, wie is volgens jou de grote winnaar? Uh, nou, voor, voor het momentum denk ik. Gewoon als je alles... Uh, uh vanuit uh, het eigen perspectief... bekijkt Rick Santorum. Want oh, uh, Mitt Romney had Ohio... eigenlijk gewoon overtuigd moeten winnen. Feitelijk is hij de winnaar van de avond. Maar in de perceptie... Is, uh, is Rick Santorum de winnaar. En misschien ook omdat hij de Staten waarmee hij niet met Romney aan het uh, vechten was... maar met Gingrich, dat hij die ook allemaal naar zich toe getrokken heeft. Ja, op ik, uh, Gingrich die, uh, die heeft echt uh, een moeilijk verhaal. Nou, uh, maar die heeft al vanaf het begin gezegd... dat hij wil doorgaan tot aan de conventie ja. in Florida. Dus die gaat er sowieso niet maar uit, al is het maar om zijn ego. Ja. Maar je zou toch ook zeggen, Ron Paul... die hebben we eigenlijk de hele avond nog niet genoemd als het gaat om uitslagen is uh, volgens mij uh, op één plek tweede geworden. Maar dat is alleen maar volgens mij omdat hij daar uh, samen met Mitt Romney... met z'n tweeën maar meededen. Is die niet gewoon de grote verliezer? Nou ja, nee, van, van Ron Paul. Ach, die, die, die man doet leuk mee, maar die staat heel erg aan de zijlijn. Nou, wat uh, Twan anders net zei, die heeft de jongere kiezer. En, en daar zal hij heel gelukkig mee zijn. Ja, maar zijn. daar wordt hij toch niet president mee? Nee, hij wordt geen president. Hij heeft een andere agenda, hij, ja. Hij... Hij heeft een agenda en hij wil daar gewoon in blijven, zodat zijn, zijn punten in de media blijven komen. En hij is een hele andere vogel dan al die andere Republikeinen. En, en ja, dat is echt zijn doel. Ja, en, en overigens denk ik dat we nu uh, nog voordat de anderen dat melden... ook al kunnen melden dat Idaho naar Mitt Romney gaat. En dat Ron Paul daar tweede trouwens gaat worden. Idaho, uh, nu, nou, dat is 1,50 geteld. 81% voor Mitt Romney. 12% voor uh, Paul. En uh, St. Thorne en Gingrich volgen met hele kleine prestaties. Dus daar wordt hij ook tweede. Wat ik nog een interessante vraag vind... want jullie hadden het net over wie stapte uit. Vaak stappen de mensen ook uit omdat ze dan running mate willen worden. Uh, ik ben benieuwd hoe dat leeft, uh, Wouter, in Amerika... Ja, de running mate-discussie wordt zeker gehouden. Ja. Um, voor de ja, duidelijkheid, de handel, dat is. Dat is voor de, de vicepresidentschap. Ja, dat klopt, de, wie dan de vicepresident wordt. Je hebt hier in Virginia uh, Bob McDonald, dat is een van de mensen die genoemd wordt. Chris Christie wordt genoemd. Um, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt heel erg heb gehoord dat Santorum of Kingridge er iemand is die uh, Romney zou kiezen. Ik heb eerder het idee dat hij dan uh, Mark Rubio neemt van, uh, van Florida. Uh, iemand die wel echt een conservatief is, maar niet iemand waar die tegen heeft gestreden op dit moment. En die Mark Rubio is ook interessant over vier jaar. Dat is toch die Hispanic die het onwijs goed doet? Ja, dat klopt. Daar ja. kijken we wel heel erg ver vooruit. Hey, Wouter, welke, welke uitslagen moeten wij nog binnenkrijgen? Alaska. Ja, en wat, wat, wat, wat denk je? Is hij, zijn er al stemmen geteld? Uh, nou, we, uh, we hadden wel eventjes pelen net op tv en pelen. die zei dat het uh, absoluut niet te zeggen was wie er zou kunnen winnen in Alaska omdat het uh, zowel, uh, ze noemden vier dingen op, uh, die, die, um, ja, vier verschillende dingen op, het was zowel een hele conservatief staat, maar er waren ook allemaal hele logische mensen. En aan de andere kant wilden ze ook allemaal met het establishment meestemmen. Ja. Het geeft haar niet helemaal en met alle, het herstellen was. En met alle aandacht die zij daar gekregen heeft, is zij daar toch misschien dan de grote winnaar van vanavond in Alaska? Oh ja, ze heeft ook nog even op tv gezegd dat ze voor 2016 nog absoluut niet uitsluit dat ze voor president gaat winnen. Uh, en er is één stem geteld, namelijk haar stem. Want zij ja. heeft op Gingrich gestemd. Ik ik weet. In ieder geval de één stem voor Gingrich is. Wordt dat vaker gedaan? Dat er... Um, nou ja, de, dat andere mensen deze uh, Super Tuesday gebruiken... om hun eigen politieke agenda nog eens vooruit uh, te brengen? Nou, het is een, uh, ja, je, moet, hè, je moet heel zorgvuldig omgaan met wie je nou eigenlijk ondersteunt. En zeker zo iemand voor hè, de toekomst, want dat geeft uh, Pele nou aan... en ook die, die Christy en Ruby, die, die zullen heel voorzichtig... Uh, ja, toch ook in hun commentaren komen en gaan kijken... langzamerhand begint zich uit te kristalliseren wie er gaat winnen. Nou, dan kun je eventueel daarachter gaan staan... Maar je moet altijd voorzichtig blijven. No, maar dan steunt zij Gingrich, dat is toch niet de winnaar vanavond? Nee, maar, nee, dat niet. Maar het is natuurlijk wel iemand die bij haar past. Nou, je zult misschien ze, al zij denkt misschien nog verder vooruit. Misschien is ze wel heel slim. Je zou het nooit weten. Dat, dat, nou, ze, he, Santorum en die gaan allemaal ten onder uiteindelijk tegen Obama. En Newt Gingrich is gewoon die ene constante factor met de grote mond. En daar past zij eigenlijk wel bij. En over vier jaar is hij vergeten. En dan komt zij over zijn rug naar boven. Dat is misschien haar ja, nou, dat zullen we afwachten. Wouter, ook dankjewel voor je tijd vanuit Washington. We zitten natuurlijk hier al de hele nacht uitslagen bij te houden. Maar wat maakt Super Tuesday nu relevant voor ons Nederland? Laten we vragen aan Adrian Andriga, columnist en warroom-hoofdredacteur bij de Jaap.nl. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Of goedenavond nog met u, Tip. Want wat, wat maken de primaries nu zo belangrijk voor Nederland? Nou... Het belangrijkste daaraan is natuurlijk dat afhankelijk van wie de kandidaat wordt straks, dat is natuurlijk ook degene die het Amerikaanse buitenlandse beleid gaat bepalen. En eh, ja, dat merkt Nederland natuurlijk heel nadrukkelijk, de Amerikaanse rol in, in allerlei geopolitieke verhoudingen. Hmm. En bijvoorbeeld in de Wereldbank, als het gaat om het redden van, van economieën die op het punt aan mond te vallen, dan merken wij natuurlijk absoluut welke president wat voor buitenlands beleid bepaalt. En dus ook welke er straks namens de Republikeinen zit. En bij welke kandidaat zou Nederland nu het meeste baat hebben? Nou, ik denk dat uh, de reflectiviteit wordt natuurlijk het meest gekenmerkt door isolationisme. Dus sowieso bij, uh, bij Barack Obama heeft natuurlijk Nederland wat meer belang... Uh, ...als het gaat puur om de Nederlandse belangen zelf. Um, maar anders, uh, Romney is over het algemeen een wat uh, gematigder en minder oorlogzuchtig kandidaat dan bijvoorbeeld... Uh, uh, da, uh, Rick Santorum die zag, uh, die sprak vandaag ook weer uh, vrij sterke taal uit richting uh, Iran en uh, over de bescherming van Israël. Dus mm -hmm. het gaat om, uh, om te, uh, geopolitieke stabiliteit, dan wordt uh, Mitt Romney of Barack Obama aanzienlijk uh, meer veiligheid bieden, denk ik, dan bijvoorbeeld Rick Santorum of helemaal een mm -hmm. Meneer uh, Adriga, uh, we moeten u even onderbreken. Ik denk dat u niet daar uh, erg veel op tegen heeft, want u volgt natuurlijk ook wat er uh, vannacht uh, gebeurt. En Kamran, uh, ja, ja. we hebben nieuws uit Iowa. Ohio, Ohio, Tsjefeer, fout. <laughs> nou ja. Het is uh, eigenlijk wat we net al uh, voorspeld hadden. Inmiddels uh, omgedraaid. Romney ligt nu uh, 6.000 stemmen voor. En het ziet ernaar uit dat, uh, waar we het hier net al over hadden... die 6.000 zal hij zo gaan uitbouwen richting de 20.000 à 25.000. En dan is de vraag... Um, wordt het een hertelling of niet uh, binnen die marge of niet. Mm -hmm. ja, dus met een kleine slag om de arm kunnen we zeggen Romney op Ohio. Laten we teruggaan naar Adriaan Andringa, de columnist en warroom hoofdredacteur bij de Ja.nl. Mogelijk dus ook Romney, hij heeft, hij heeft dan toch nog wel het heel goed gedaan uiteindelijk op de Super Tuesday. Wat zou je ervan vinden als hij nu de kandidaat wordt? Is dat goed voor Nederland? Ja, het is een beetje moeilijk te vaststellen natuurlijk bij Romney. Het probleem voor Romney is altijd dat hij zijn oren redelijk laat hangen naar wat op dat moment politiek opportun is. Hij heeft natuurlijk niet het imago van flipflopper. Bij iemand als Santorum aan de ene kant weet je heel erg... ...wat voor beleid je kan verwachten van een politiek. Uh, heel erg fel in de bescherming van Israël... ...en verder niet te veel te maken hebben met, met de rest van de wereld. Hè? Nederland was natuurlijk voor hem ook de afgelopen weken... ...het voorbeeld van alles wat slecht is in de wereld... ...als het gaat om zedeloosheid... ...en als het gaat om uh, socialized medicine en dat soort zaken. Maar Bij Romney is dat moeilijk vast te stellen. Uh, hij lijkt een best redelijke kandidaat... ...die alleen maar even in deze periode van voorverkiezingen... ...erg conservatief moet overkomen. Maar het is moeilijk vast te stellen wat voor, uh, hoe, wat voor gezicht hij precies gaat... Hebben, mocht hij daadwerkelijk na november in het Witte Huis zitten. Laten we ook even naar ons panel gaan. Carlo Hageman, uh, communicatiewetenschapper van de Radboud Universiteit. Wat vindt u daarvan? Um, wat zou voor Nederland... Uh, wat, een wat voor, ja, wat voor Nederland... Ik, ik denk dat Nederland op dit moment voor een groot deel Europa is. En dat Amerika zich echt niet helemaal gaat uh, bemoeien met Nederland. Die, die, als ze iets doen, dan, dan onderhandelen ze waarschijnlijk meteen met Europa... Maar we hebben natuurlijk, wat wij in Nederland vooral heel belangrijk vinden... is uh, Centorum, die heeft uh, rare dingen over ons gezegd... over ons euthanasiebeleid, was niks van waar. Denk, uh, uh, denk je dat als hij uh, later uh, theoretisch geen president is... en hij moet onderhandelen met uh, Mark Rutte... dat hij dan nog steeds met dat beeld naar hem toe gaat? Of is het dan allemaal vergeten en dan gaan we voor de goede orde gewoon praten met nou, Mark Nou, Het Rutte. is al heel lang geleden dat een Amerikaanse president moest onderhandelen... met uh, de Nederlandse premier. Of in, premier, in ieder geval bezoek laten komen. bezoek, ach, uh, dit soort dingen, dat, uh, dat, dat verdwijnt ook... Weer. En uh, ja, het zal niet een heel makkelijk gesprek worden met een, uh, met een liberaal. Maar ach, het, uh, het, het, het is ook iets. Uh, hè, in Nederland wordt het eventjes opgeblazen. En over drie weken dan zijn we het ook weer vergeten. Ja, dat is, uh, dat is denk ik wel waar. Ik denk dat vooral je moet denken aan, aan zaken als bijvoorbeeld de verhoudingen naar de Wereldbank toe. En, de meeste republikeinen zullen niet heel happig zijn om daar veel geld in te steken, terwijl juist de reddingspannen van landen als Griekenland op dit moment natuurlijk steeds meer internationaal en vanuit de samenwerking tussen de Wereldbank uh, en, en, en allerlei verschillende landen uh, opgezet worden. Mm -hmm. En daarin gaat het natuurlijk wel degelijk uitmaken als Amerika weer isolationistisch is, als ze weer terugtrekt binnen de eigen grenzen, dan gaan we dat in Europa en dus ook in Nederland absoluut merken. Meneer Adriga, is het misschien ook zo dat wij als buitenland, als Europa... heel erg aankijken tegen wat hebben ze te zeggen over het buitenlandbeleid... maar dat de mensen in de Midwest, de echte Amerikaan... die daadwerkelijk moet gaan stemmen, er eigenlijk helemaal niet om geeft? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook zo. Hè, de befaamde uitspraak van... Uh... Van Bill Clinton, of eigenlijk zijn assistent, of zijn, zijn medewerker Carville ooit. Was niet voor niets, it's the economy, stupid. Toen de oude Bush zijn campagne bouwde op buitenlands beleid. En, en, en Clinton heel duidelijk aangaf, nee joh, het gaat alleen maar om binnenlandse economie. Dat is waar verkiezingen op gewonnen worden. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat, dat enge... maar dat is wel een enge gedachte als je het ver doorvoert naar een van de grootmachten in de wereld. Ja, het is een logische gedachte. Uiteindelijk stemmen de kiezers in hun eigen belang. en In hun eigen belang is of ze morgen een baan hebben en of ze morgen het huis uitgezet worden. Daardoor is het natuurlijk niet in het belang ook van de uit kiezer als een land uiteindelijk over de top gaat. Bush junior heeft heel erg nadrukkelijk ervaren hoe impopulair die werd. Toen Amerika in de problemen kwam met oorlogen in Irak en Afghanistan. En elke president zal zich ook wel realiseren dat ook op dat terrein ze zich niet zomaar alles kunnen permitteren. We hebben aan iedere spreker die we vannacht uh, hebben gesproken ook gevraagd... wie wordt het dan, die Republikeinse kandidaat? Wat denkt u? Uh, Meerd Romney. Zonder twijfel komt het eruit. Ja, absoluut. Dat was, uh, voor vandaag was dat uh, eigenlijk al wel duidelijk. Er is geen strategie meer over voor de andere kandidaten. En deze, deze terugtrap inderdaad nu in, uh, in Ohio... Uh, Um, het, het zijn de laatste strubbelingen van zijn tegenstanders. Ze zullen nog wel doorgaan, hoor. En misschien dat de drie tegenstanders nog best wat duidelijk uh, kunnen afsnoepen van wat niet meer uiteindelijk hoe uh, je het ook bent of keert. Longy, uh, wordt de kandidaat. Maar maakt hij kans tegen Obama, denk je? Hij is een serieuze tegenstander, absoluut. Het is nu, nu nog veel te moeilijk om te voorspellen. Als 2008 iets heeft laten zien, is dat het de losse momenten, hè, de gamechangers zijn. In 2008 was het ineens Sarah Palin die in de race kwam. En een paar weken voor de verkiezingen de financiële instituties die instorten. Dat zijn de momenten die verkiezingen bepalen. Dus het is nu nog te vroeg om te zeggen of, uh, hoe, hoe die race zich gaat ontwikkelen over, uh, over acht maanden. Nou, we bedanken u, Adriaan Andringa. Vanuit de War Room van de Jaap.nl houdt u alles strak in de gaten. En het wordt even afwachten wat we in Nederland... van de Republikeinse presidentskandidaat gaan merken. Ja. Uh, bij ons in de studio niet alleen uh, een panel van uh, gekende mensen... op het gebied van uh, de primaries, maar ook uh, een band. Daar zijn we heel erg blij mee. Al uh, drieënhalf uur lang houden ze ons te gast um, Rogier Pelgrim. En zijn band, wij hebben hun te gast natuurlijk. Rogier Pelgrim is in de studio. Hij speelt zijn volgende nummer. Embrace. Everything you say Everything you give to me is more than I can take. Everything you want, everything and all of me, it's lost for heaven's sake. You embrace me now. I never felt so weak. You Everything you are, everything you promised me—a home, a secret place. All you had to give, all of it you set me free. For the sake of grace, you. Everyone will, Everyone will see beyond the door, beyond the grave, beyond the ounce of mystery. Everyone will see. I've felt so weak You amaze me now I'm I'm on the highest peak and I'm on the highest on the highest on the highest on the highest, on the highest peak On the highest We zijn zo blij dat hij hier is samen met zijn band. En daarom speelt hij aan het eind van dit uur of komend uur... in ieder geval nog een nummer bij ons in de studio Rogier Pelgrim. U luistert naar de All-American Night van WNL hier op Radio 1. En we volgen al de hele nacht Super Tuesday... en de voorverkiezingen voor de Republikeinse presidentskandidaten. Kamon, jij hebt weer een nieuwe update voor ons. Ja, eigenlijk uh, kunnen we een beetje aansluiten bij wat we al eerder gezegd hebben. Inmiddels staat Romney 4 in uh, Ohio. En um, Idaho, zoals we al eerder uh, ze zeiden, wordt nu ook door de, door de uh, grote zenders in de VS uh, toegeschreven aan uh, Mitt Romney. En het kan ook niet anders. Een uh, heel grote overwinning daar. Hij heeft dus daar dus nu uh, vier staten op zijn naam. Ja, dus als we puur naar staten tellen... en dan krijgt hij Ohio er straks ook nog bij... dan hebben we er vijf uh, voor hem, drie voor uh, Santorum... één voor Gingrich en uh, Alaska moet nog komen. Uh, dus wat dat betreft uh, kan nog alle kanten op. En in Alaska zijn er ook niet echt peilingen... Ja, volgens mij. Valt daar geweest. iets dus... over te zeggen, Bertine? Nee. nee. Helemaal niet? Nee. De, uh, de zijn... Het is ook niet een grote staat nee, natuurlijk. Nee, er wonen heel weinig mensen. En volgens mij is Ron Paul ook de enige die er uh, echt geweest is. Maar um, ja, er, er is nog niks binnen. En het is ook de meest uh, westelijke staat. Dus dat gaat nog heel lang duren. Maar ja, echt belangrijk wordt die staat toch niet. Nee, dus, dus wat dat betreft kunnen mensen wel gaan slapen. Als voor de statistieken. Daar... Niet wakker blijven voor Alaska. Zou ik niet doen. Alleen als je Ron Paul fan bent. Kijk. Uh, Carlo, wat raad jij de kandidaten aan om nu te gaan doen in de volgende voorverkiezingen? Oh, uh... Vooral doorgaan. Dat, uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Het, uh, Romney uh, gaat, gaat gewoon uh, fijn door. Uh, zal zijn bekende verhaal houden. Uh, Santorum uh, gaat proberen om, om nog wat ergens af te snoepen. Om zijn punten te maken. Ron Paul blijft doorgaan. Iedereen gaat gezellig door. Ja, of het slim is, uh, ja, als je te veel geld hebt, je moet het ergens aan kwijt. Uh, ja, maak je naam bekend. Maar het zijn ook geen mensen voor over vier jaar, denk ik... die dan opeens... Uh, uh, de, de, de, de, de greep naar de macht kunnen doen, alle vier niet. Maar je zou kunnen zeggen met een Centorum die dan in zo'n speech zegt... we kunnen kijken met z'n allen uh, naar Romney... maar als je dat goed naast Obama legt, dan heeft hij eigenlijk dezelfde ideeën. En dan uiteindelijk, als er één kandidaat gekomen is... Nou, wat uw verwachting is dan misschien Romney... Uh, dan moet opeens de rij, rijen bij de Republikeinen weer sluiten. En dan moet Centorum opeens weer zeggen... nou, het valt uiteindelijk toch mee met Romney. Dat kan je toch ook niet echt verkopen, lijkt mij. Nee, dat, dat, dat is ook het hele lastige aan de Republikeinen republikeinse strijd op dit moment. He, die Tea Party heeft het een stuk naar rechts getrokken. Nou, dan komt er een gematigde republikeinse kandidaat... naar mijn idee, komt daar uiteindelijk uit. Nee, dat is, dat is niet makkelijk. Van de andere kant, als je moet kiezen... tussen die verderfelijke Obama met al zijn uh, linkse praat... of dan maar die man uit uh, Massachusetts die een beetje flipflopt... maar toch in ieder geval een, een, een, een, iets conservatiever en rechtser is... nou ja, misschien dan toch maar uh, op die man. Want stemmen, ja, ik denk dat... Uh, die, die die bevindelijke katholieken. Ach, ze, ze zullen niet ineens wegblijven, denk ik. Bertine, gaan ze nog wat veranderen in hun campagne de komende weken, denk je? Uh, nou ja, uh, wat je het beste kan doen als je, als je campagne voert... is constant is telkens weer uh, dezelfde boodschap herhalen. Dus als ze slim zijn, gaan ze gewoon blijven herhalen wat ze... Wat ze al, altijd al gezegd hebben. Tot vervelens toe van misschien de mensen die het uh, op de voet volgen. Maar uh, ja, voor, voor de kiezer uh, moet je wel uh, consistent zijn. Ja, ik denk dat uh, Romney vanaf nu nog sterker op Obama uh, ingaat. En uh, Santorum en uh, Gingrich en Paul, dat, uh, dat hebben wij. Dat is, uh, hij dat is vergeet nu meer. even zijn medekandidaat. Het is nu echt hem ja, tegen Obama. Ik, is, ik, denk wel, ik denk het wel. Ik denk het wel. En ook al, ook al zou hij er niet zo goed uitkomen... daarmee geef je eigenlijk aan dat je heel krachtig maar bent. Maar doet hij dat nu eigenlijk al? Want iedere ja. speech die we horen is eigenlijk alleen maar richting Obama. En dan feliciteert hij af en toe nog eens iemand van de Republikeinen? Ja, hij, hij, hij is al heel lang bezig om met Obama te vechten, eigenlijk een soort uh, ja, vooruitziende blik van nou ik zal het wel winnen uh, en als het niet lukt dan hebben we pech gehad, maar ik zal het wel winnen en dan kun je beter met de echte, met de echte vijand, kun je beter vechten dan met dat uh, gepeupelde eronder. En wat denk jij uh, Bertine, is, is president Obama die zit dan voor zijn televisie CNN te kijken, zit hij gewoon lekker in zijn handjes te wrijven en denkt nou het komt allemaal wel goed dit, of maakt hij ze misschien nog wel zorgen? Ik denk niet dat hij zich uh, zorgen, zorgen maakt. Uh, hij kan volgens mij redelijk achteroverleunen. Het is natuurlijk al heel veelzeggend. Um, als je naar de twee koplopers kijkt. Nou, die tweede koploper, Rick Santorum. Er zijn gewoon democraten die voor hem naar de stembus gaan. Om Mitt Romney dwars te zitten. Nou, dat is al veelzeggend. En als het gaat uh, om Mitt Romney. Ik denk dat de conclusie van vanavond wel is. Is dat hij ja, toch wel een beetje een uh, motivatieprobleem heeft uh, onder zijn ja. kiezers. Ohio... Moet hij gewoon winnen. Maar um, hoeveel procent van de stemmen is nou ja, geteld? 90, 90% en we zijn er procent. nog steeds niet uit. Nee. En nee. hij heeft zoveel geld in die staat gevonden. Ja, hij heeft wel uh, 5000 stemmen voor. Als ik het nu zo uh, snel rekent ongeveer. Ja. Dus dat gaat wel de, de goede kant op ja, voor hem. Maar nog steeds de, niet, niet genoeg. Hij gaat uiteindelijk ja. ook wel winnen. Maar het is gewoon, ja. het is gewoon een raar verhaal. Het dat, die, dat die man met zoveel geld... Uh, zoveel moeite heeft om Ohio te winnen. Oké, okay, dank voor zover. We praten zo meteen nog verder met jullie... ook als we officieel de uitslag, te, uh, uitslag uit Ohio krijgen. Nou, wij stellen natuurlijk al de hele nacht vragen. En uh, we zijn ook soms nog niet vragen waar je eigenlijk, uh, die je eigenlijk niet durft te stellen. Maar gelukkig heeft onze verslaggeefster Cecil van de Gift daar nooit last van. Daarom gaat ze elke week op zoek naar antwoorden op gekke vragen. Wat mij vooral opvalt aan de verkiezingen in de VS, is dat het nationalisme er weer vanaf straalt. Ik vraag me daarom af, waarom zijn de Amerikanen veel nationalistischer dan de Nederlanders? Het nou, is leuk dat u dat vraagt, we zijn hier met Amerikanen op stap nu. Je kunt ook aan hunzelf vragen, of ze, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat ze wel trots zijn op hun land, dus het land is door hun gecreëerd, ze mogen er best wel trots op zijn. En ondanks het verschil van herkomst, dus veel mensen zijn uiteindelijk misschien wel vroeger Europeanen, zijn ze toch nog steeds trots op het land? I think as we were born this way. That we were brought up to think that we have the best country and we are the freest country and we know how to do it better than everybody else. Not that that's true, but I think that's, that's what we all think it is. Omdat die van hun land houden en uh, trots zijn op wat daar leeft samen en wat ze bereikt hebben door de jaren heen. Ja. En dat zijn de Nederlanders niet, nee, denk ik? Nee, zeker niet. Helaas niet. Oh, nee. Yeah. Was wel zo. Was wel zo. De oude generatie nog wel. Maar de jongere generatie niet meer. Die Je zijn niet het zo. Het, het Wilhelmus zingen. Ja. Niemand leert het meer. Nee. Nee. Nee. Ik denk dat de Nederlanders ook hartstikke nationalistisch zijn. Net zoals de Amerikanen? Nou, zo langzamerhand gaat het wel die kant op, denk ik. Net toevallig een meisje gevonden die op een bankje zit op het spui. Die en Amerikaans is, maar in Nederland woont... Waarom zijn Amerikanen zo so nationalistisch en de Nederlanders niet? Maybe it has something to do with um just how Europe is. It's so many different little countries and you guys are starting to band together. Maybe that has something to do with it. Whereas in America we're just one huge country and there's one homogenous group which is being American and all the little subcultures are also part of being American, but overall you're still American no matter where you come from or what you celebrate or how you dress. Dat is de belangrijkste. Mark Costa, jij bent journalist voor dagblad de pers en Amerikanist. Weet jij waarom de Amerikanen nationalistischer zijn dan de Nederlanders? Je moet een uh, onderscheid maken tussen nationalisme en patriot zijn. Daar moet je verschil tussen maken. De Amerikanen zijn uit Europa gevlucht en die zijn naar Amerika gegaan omdat ze het land van de vrijheid hebben ontdekt. Dus... Als je daar binnenkomt, elke immigrant die daar nu binnenkomt voelt zich Amerikaan omdat ze iets hebben opgeofferd. Dus Amerikaan is veel meer daarmee bezig dan de Nederlander. En wat wij Nederlanders vaak verwarren is dat we dat als ze dan voor de vlag zingen dat we dat dan nationalistisch doen. Nee, het is een gevoel dat heel dicht bij hun staat. Dus we moeten daar eigenlijk wat meer respect voor hebben. En Nederland ontbreekt dat omdat we in Europa zijn een klein landje aan zee, we hadden ja, ook een deel van Duitsland kunnen zijn of een deel van België. We beseffen dat helemaal niet en de Amerikanen hebben dat besef heel erg. Maar kan ik kan concluderen dat ze niet zozeer nationalistisch zijn, maar ze zijn meer trots op hun verovering. Ja, je moet een verschil tussen nationalisme en patriot zijn. Dat is het verschil. De Amerikanen zijn dus zo nationalistisch omdat ze zo trots zijn op hun verovering. En tot zover onze verslaggeefster Cecile van der Grift Heeft u nou ook een vraag, bel dan even naar 0800-1121. En dan zit u volgende week misschien wel in deze rubriek. De hele nacht uh, hoort u één keer in het uur. Neem u even mee naar Amerika en dan laten we horen... wat daar allemaal op radio en televisie langskomt. We doen het in dit uur natuurlijk nog één keer. Barack Obama en zijn liberale allies attack Mitt Romney. Why? Obama knows he'll beat Rick Santorum. Santorum says he's the principal conservative, but that's not how he voted. Here are Santorum's own words on voting to fund Planned Parenthood. Well, I have a personal more objection to it. Even though I, did, I don't support it, that I voted for bills that included it. Twenty years in Washington changed Santorum's principles. Restore our future is responsible for the content of this message. Nou, een anti-Santorum berichtje dus. We gaan tijd voor het... Het nieuwsminuutje. ...met Martijn Middel. Goedemorgen. Goedemorgen inmiddels. Hoewel uh, Romney op dit moment het hoogste aantal kiesmannen achter zich weet tijdens deze Super Tuesday... wordt hij toch niet geweldig begrepen door de kiezer. Slechts 22 van het aantal kiezers voelt zich begrepen door de mid. Rick Santorum kan rekenen op meer begrip bij de gemiddelde Amerikaan. Uit een peiling van Fox News blijkt namelijk dat 33 van de kiezers zich begrepen voelt door Santorum. Ondanks de tegenvallende resultaten van vannacht... heeft Mitt Romney er altijd nog vertrouwen in... dat juist hij het tegen Obama gaat opnemen. We hebben drie staten gewonnen en we tellen nog door. Ik haal deze nominatie binnen, zei Romney eerder vanavond in zijn speech. Of Romney wel zo zeker kan zijn, dat is nog de vraag. De VS heeft sinds 1960 geen president meer gehad... die Iowa, uh, zeg ik het ook, <laughs> Ohio niet vond tijdens de voorverkiezingen. Daar is nu dus nog spannend. En uh, hoewel heel het kamp Santorum in een jubelstemming verkeerd... is Mitt Romney cijfermatig wel de winnaar van deze Super Tuesday. Tuesday van alle stemmen kreeg Romney in totaal... 38 procent. En Rick Santorum komt op een procentje minder uit. Newt Gingrich en Ron Paul komen op respectievelijk 16 en 9 procent uit. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn Middel. En wat wij ook willen weten om half zes ochtends is natuurlijk... wat doet het weer? Want in deze, na zo'n de verkiezingsnacht, zo'n super Tuesday... willen wij natuurlijk weten wat het weer doet in Nederland. En daarvoor hebben we onze weerman Stijn van Antwerpen aan de telefoon. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet het weer vandaag? Ja, we zien eigenlijk op dit moment uh, een groot neerslaggebied uh, boven de Noordzee. En daar krijgen wij eigenlijk in de loop van deze dag mee te maken. Dan nou, zie je wel dat het wat verbietet. Nou, er blijft op zich nogal wat voor over, uh, naarmate het Nederland binnentrekt. Maar daar krijgen we eigenlijk vandaag mee te maken. Toenemende regen dus vanuit het westen. Dat betekent dus uh, nou, dat het uh, neerslaggebied uh, ongeveer tegen, de, tegen het begin van de middag het westen van Nederland bereikt, uh, bereikt. en ja, schuift dan langzaam door over de rest van Nederland. Nou, de temperatuur die komt vandaag uit uh, nou, gemiddeld zo rond uh, 4 tot 5 graden in Noord-Nederland. Dus dat betekent dat het ook ja, aan de waterkoude kant blijft. En de temperatuur in Zuid-Nederland komt dan op zijn hoogste uit rond een graad of 6. 6 graden. Nou, de wind. Kijk. Ja, inderdaad. Het is wel uh, wat laag, uh, maar... Nou, normaal voor deze tijd van het jaar. Nou, dan zullen we het daarmee doen. We horen jou volgende week weer. Dankjewel, Stijn van Antwerpen. Ook de columns in deze speciale uitzending van WNL in de Nacht... zijn helemaal gewijd aan waar we het al over hebben. Super Tuesday. Zo ook die van politiek stratege Duco Hoogland. De Amerikaanse politiek is een circus en daar horen beesten bij. Zoals Seamus, de hond van Mitt Romney, een Ierse setter die op het dak vervoerd werd van Boston naar Canada, twaalf uur lang. De familie Romney had met vijf kinderen geen plek meer in de auto voor de hond... en dus zorgde Mitt voor vervoer op het dak, in een kooi. Dit verhaal is het bewijs van leiderschap in crisistijd voor de Amerikanen. De diarree liep wel langs het dak van de auto naar beneden... maar Mitt Romney is een echte stressbestendige kandidaat... die oplossingen vindt als anderen het niet meer weten... Of wat dacht u van de inmiddels afgehaakte Herman Kane, de kandidaat die dertien jaar lang een affaire had met een dame, Ginger... en haar opdroeg haar hond weg te doen? Haar Yorkshire Terrier, hoewel dat type toch niet veel eet... kostte een aardige bom duiten. En aangezien Herman Kane zijn minnares ook financieel onderhield... vond hij dat het beest maar naar een ander baasje moest gaan zoeken. Hiermee brak hij het hart van zijn minnares en van haar kinderen... En natuurlijk later ook dat van zijn eigen vrouw en kinderen... maar hij toonde zich wel een bekwame rekenaar... en een geschikte kandidaat voor een kleine overheid die op de centen let. Of Rick Perry, die schoot een coyote dood tijdens het joggen... omdat deze de labrador van zijn dochter iets wilde aandoen. Later commentaar ging met name over het type pistool waarmee hij dat deed. Men vond het een wat verwijfd pistooltje waarmee hij de aanval had afgeweerd. Of neem Rick Santorum. Die is de trotse eigenaar van een Duitse herder. Dat lijkt stoer, maar het beest heet Schatzi. Newt Gingrich heeft helaas geen hond... en ging tot voor kort prat op de status hondloos te zijn. Vaak werd hij toch geassocieerd met de pitbull... tegenover Mitt Romney als de Schotse herdershond. Om zijn hondloze imago wat op te poetsen... doet Gingrich sinds kort wel in beesten. Hij heeft een dierenwebsite opgericht waarin hij zijn voorliefde voor de Bengaalse tijger, de valk, de kakatoe en de boa-constrictor laat zien. U kunt uw eigen huisdier ook op de site zetten. Onder de titel I'm with Newt, meet my owners. Misschien een idee voor de volgende verkiezing in Nederland. Iets met dieren. Beste luisteraars, ik wens u allen een super Wednesday. U hoorde een column van uh, politiek stratege Duco Hoogland. En wij volgen deze nacht al de hele tijd uh, de Super Tuesday. En onze WNL-collega Kamman houdt uh, alle stemmen in de gaten. Ja, en het, uh, zoals we eerder al voorspelden in uh, Ohio, Mid Romney die uh, zou gaan winnen. En uh, inmiddels is dat ook echt het geval. Tenminste, dat zegt CNN. CNN is de enige, uh, enige grote omroep in uh, de VS die dat durft te zeggen. De Twitter's voorbij komen dat CNN dat heeft uitgeroepen, maar dat komt door een tweet van de Washington Post waarvan ik mag denken dat ze betrouwbaar zijn, maar ik zie dus nog niks op het beeldscherm voorbij komen. En ik zie hier nou ook wel mensen rectificeren dat CNN er is, uh, Ohio voor uh, Romney C heeft geroepen. CNN heeft voor Romney heeft, heeft een projectie gedaan. Hmm. Carlos, zag je het vinkje? Ik zag net een vinkje. Ja, en dat... maar meestal zou nu. Oh, Levensgroot in beeld zouden, moeten flikkeren. Ja, want we zitten met z'n allen voor de luisteraar. Zitten we te kijken ook een beetje naar CNN. Toch een van de meest betrouwbare op dit gebied. We houden natuurlijk ook andere nieuwssites in de gaten. We kunnen niet op één afgaan. En het is zo spannend dat sommige um, nieuws. Uh, media zeggen, we gaan niemand uitroepen, het is zo spannend. En anderen zeggen, we gaan het uh, uh, wel doen. Uh, is, dat, uh, is dat ooit zo spannend geweest? Ooit oh, het is nog wel spannender geweest. Ik kan me een uh, presidentsverkiezing <laughs> ergens in Florida herinneren. <laughs> herinneren. Maar het is eigenlijk ook heel dom om meteen uh, uit te roepen wie er heeft gewonnen. Want dan ben je ook je kiezers kwijt. Dan ga je slapen en dan zie je mo morgenochtend ah, wel kijkers. wat er aan de hand is. Uh, sorry, de kijkers, niet de kiezers, de kijkers. Dus uh, hou het nog even spannend. Misschien is CNN wel een beetje te vroeg. Maar hoe lang kunnen ze dit volhouden? Ik bedoel, er kan een hertelling komen? Dan komt er misschien helemaal geen uitslag, toch? Nee, goed. Dat het gaat om inderdaad om een paar duizend, maar ja, uh, vijfduizend, zesduizend. Op een gegeven moment ja. merk je het wel een keer. Dat wordt niet uh, vanavond nog besloten. Aan zien en doet, doet twee dingen, hè? Waarom ze, ze zeggen aan de ene kant laten ze zien en en daarom zeggen ze zie je nu niet op tv en ook niet op andere plekken van Romney te winnen. Want ze laten gewoon zien officieel alle counties, kiezen zich, dat 100% geteld is. Maar bijvoorbeeld Cuyahoga in Cleveland, wat een belangrijke is... daar heeft Romney op dit moment el, uh, bijna 11.000 stemmen meer... Uh, Na 60% uh, uh, van, de, van de getelde stemmen. Dus. En daarmee kunnen ze het al een beetje, zeg maar, uh, alles bij elkaar optellen. En voorspellen: van Romney zal het dan wel winnen. Dus uh, voor de duidelijkheid, er wordt geteld over de hele staat Ohio. Die zijn bepaal, uh, verdeeld in bepaalde counties. Dus uh, eigenlijk uh, kleine, hele kleine stukjes waarop geteld gaat worden. In één van die stukjes is er al een hele grote voorsprong voor Mid Romney. En die is nog niet meegenomen in de, de tellingen van CNN. Precies. Maar ik zie nu inderdaad wel een rectificatie van de. de Twitter-account van de Washington Post, uh, correctie, uh, CNN zei dat Romney nog aan de leiding was in Ohio, maar hij heeft hem nog niet als winnaar geprojecteerd, als de dus bij deze. Als de Washington Post ook al fouten gaat maken, dan, wordt dan het mogen wij ook wel Iowa Dan, dan, hij zijn. Ook al Iowa's dan mogen wij ook wel Iowa zeggen, om een er nog maar in te houden. Um, maar um, uh, uiteindelijk, uh, als je kijkt naar puur cijfermatig, dan heeft uh, Romney het het best gedaan. St. Thorm doet het ook goed. Is Gingrich echt de grote verliezer uh, vandaag, uh, Kammer? Ja, Gingrich als verlies. Kijk, de voorspelling was niet dat Gingrich het supergoed zou gaan doen... of vandaag nu heel veel zou doen. Wat nodig hij had wel wat nodig om er in te, ge... te komen? Ja, dat heeft hij, hij had misschien het niet gedaan. En er waren een aantal mensen die voorspelden... van hey, dit zou wel de terugkeer van Gingrich kunnen betekenen. Maar dat valt heel erg tegen. En we hadden het eerder ook al over. De kans is ook niet zo groot dat Gingrich straks op als running mee terugkomt. Nee. Gingrich is geloof ik helemaal over 67. Over vier jaar is hij 71. Hij is geen rompaal. Dus over vier jaar dan zit hij lekker te genieten van zijn 50 of zes. Vrouw en uh, zien we hem echt niet meer terug. <lacht> ja. Oké, okay, dankjewel tot zover. Uh, Cameron Oula, we komen straks nog uh, één keer bij jullie terug. Of eigenlijk praten we nu nog even met je door, want we wilden graag naar de band gaan, maar die staat normaal gesproken achter me en ik had niet echt gekeken. Ja, ik vind op zich wel heel interessant, want dat wordt nu, denk ik de volgende grote stap. Inmiddels wordt het wel steeds duidelijker dat Romney wel uh, de, de kandidaat gaat kunnen zijn. En het, kijk, nu gaat het nog tussen Romney en Santorum. En ik denk dat ze binnenkort allebei wel bekend gaan maken. wie de man of vrouw achter hen gaat worden. Denk ik, kan Nou, voor, volgens mij is die, die running mate toch meer iets van het congres. He, dan wordt die, wordt die running mate onthuld. Ik denk dat nu gewoon eh, Romney gaat zijn eh, voorsprong uitbouwen. En moet op een gegeven moment kiezen voor iemand die wat conservatiever is dan hij. Maar die ook de uitstraling heeft om, om op televisie iets te doen. zonder weer eh, Romney te overschaden. Dat dus dus dat wordt toch een... voor iemand kiest die, die, die, die meer profiel. Van Romney heeft, dan zou u straks ook nog wel het verschil kunnen maken. Ja, dan ga je eruit dat zo'n toren doorgaat. Ik, ik denk niet dat hij aan een running mee toe gaat komen, maar het is een inschatting. We praten we zo meteen nog over verder, maar eerst gaat uh, onze band, Rogier uh, Pelgrim uh, met zijn band gaat uh, het laatste nummer spelen. Ze waren de hele nacht bij ons. Hun laatste nummer is How We Fell From Grace. En uh, daar gaan we naar luisteren. Like blinded eyes I... Shut sure. up. Een applaus van vijf man. Ja, normaal doen we het al met z'n tweeën. Als ja. we voor nog steeds wakker dus, uh, zitten dus te is dus Wat gezelliger nou. Rogier Pelgrim was met zijn band uh, vannacht bij ons in de studio. En uh, wilt u nou meer van hem weten? Kijk dan even op zijn website rogierpelgrim.nl. Ook te volgen op Twitter: rogierpelgrim.nl. En natuurlijk ook te liken op Facebook. Dat is allemaal op de social media te vinden. Bedankt dat jullie hier waren en het, uh, het klonk fantastisch. Dankjewel. Het is inmiddels kwart voor zes ochtends, het wordt voor ons... terwijl de hele nacht de verkiezingen de Super Tuesday gevolgd hebben. Tijd om al een beetje uh, terug te kijken op wat er gebeurd is... ondanks dat Ohio en Alaska de uitslagen nog niet binnen zijn. Dat doen we natuurlijk met ons panel, maar uh, ook aan de telefoon... met uh, Joran Willigers, adjuncthoofdredacteur van verkiezingenvs.com. Goedemorgen. Ja, als uh, u de uitslagen die vandaag allemaal zijn langsgekomen... en de gebeurtenissen die er allemaal uh, zijn geweest, de speeches, uh, als u dat allemaal naast elkaar legt, uh, kunnen we dan een winnaar uitroepen voor Super Tuesday? Het punt is een beetje dat de, eigenlijk Ohio de belangrijkste graadmeter nee. is voor wie uh, Super Tuesday wint. Um, en nou, dat verschil is nu een half procent in het voordeel van, van Romney. Maar ik denk, ook al wint Romney Ohio nog... dat we Santorum tot wel tot de morele winnaar kunnen uitroepen. Ja, dat werd ook al door Bertina in ons panel aangegeven. Kun jij nog één keer uitleggen voor de mensen die laten inschakelen... waarom dat toch is, ondanks dat Mitt Romney cijfermatig... meer kiesmannen gekregen heeft vannacht? Ja, het is eigenlijk een beetje de comeback van Rick Santorum. Romney bewijst hier eigenlijk mee in negatieve zin dat hij nog niet genoeg uh, kiezers weet aanspreken op, op een, ja, echt een heel breed vlak. Uh, hij vindt vooral staten in het oosten, mensen die toch wel aan, een beetje op zijn kant zijn. Uh, maar de mensen in het zuiden, uh, het midwesten, uh, dat, dat, dat, dat krijgt hij toch niet echt binnen. En dat moet je wel hebben als je voor de landelijke verkiezingen natuurlijk uh, uh, bezig wil. Wie was er nu deze Super Tuesday het zwakst? Uh, sorry? Wie, wie was er het minst sterk van de, van de vier? Um, nou, als het natuurlijk moeilijk om te zeggen, ik, um, ikzelf met leden ogen, krijg ik dan uh, Newt Gingrich aan. Uh, kijk, Ron Paul weet wel dat, dat hij het niet wordt. Newt Gingrich heeft nog ontzettend uh, veel hoop met een uh, overwinning uh, in Georgia. Um, uh, nou, dat, dat, is, dat is een beetje treurig. Uh, dat, hij, dat, hij heeft zelfs gezegd dat hij met Obama goed in de bad zou kunnen gaan. Hij is wel vol overtuiging in ieder geval. Ja, hij heeft ontzettend veel overtuiging, hij heeft ook veel ervaring, uh, maar hij, hij durft nooit, hij nooit zijn eigen, eigen ambitie. Dat, dat zeker niet. Uh, Bettina van de uh, War Room van de Jaap. Uh, ja. Kunnen we aan het eind van uh, zo'n nacht uh, zeggen dat het wel echt een super Tuesday geweest is? Want het zijn tien staten, uh, maar uiteindelijk is er aan het eind van, van deze nacht van de avond in Amerika niet één waarvan we zeggen: nou, dat, dat is hem. Die heeft duidelijk gewonnen. Nou ja, dat, dat is iets wat we eigenlijk stiekem van tevoren al, uh, al wisten. En, uh, en, en de kritische watchers die zeiden ook wel van... nou ja, zo super is, uh, is die super Tuesday. nou ook weer niet met, uh, met tien staten. En van tevoren kon je ook al weten dat dit geen beslissende dag zou worden. We zijn nog steeds, aan, we zijn nog steeds in het beginstadium. Het enige wat je kan zeggen is uh, dat uh, ja, Romney... Uh, nog steeds de favoriet is. Of nou ja, favoriet is, ligt bij hem een beetje moeilijk. Maar in ieder geval de koploper. En uh, dat zal hij waarschijnlijk wel blijven ook. Maar Sensorum die uh, ja, krijgt hem toch nog aan het zweten. Johan Willigers, adjunct hoofdredacteur van verkiezingen vs.com... hebben we nog even aan de telefoon. Um, ten, tot slot, de komende weken. Wat verwacht u ervan? Nou, er zijn volgende week alweer twee belangrijke voorverkiezingen. Alabama Mississippi. Uh, dat wordt natuurlijk weer belangrijk. Um, ik ben vooral heel benieuwd hoe... Uh, ja, hoe St. torum uh, dit gaat doorzetten. Hij heeft nu uh, nou, de Big Mo, momentum, gekregen, zoals ze dat noemen. Uh, nou, dat, dat moet je gaan gebruiken. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat, uh, hoe hij dat gaat doen. Uh, het zal voor Romney uh, weer ontzettend aanpassen zijn. Uh, inderdaad, het is niet die Super Tuesday uh, zoals hij wel eens eerder super is geweest. Mm -hmm. Komt ook een beetje omdat eigenlijk heel weinig mensen verwachten dat het nog tot zover... Uh, zo spannend zou zijn in de zin van... we dachten, ja, Romney die zal wel eerder uh, die nominatie willen slepen. Ja. En dat het tot zover is gekomen, dat, dat was ook niet, lag niet echt in de lijn der verwachting uh, een half jaar geleden. Nou, we bedanken u voor uw toelichting. Joran Willigers, adjunct hoofdredacteur van v verkiezingen vs.com. En ook hij volgde de hele nacht uh, Super Tuesday, net als wij hier op Radio 1. En terwijl wij dat hele nacht gevolgd hebben... worden er waarschijnlijk om tien voor zes heel veel mensen wakker... die er allemaal niet heel veel van meegekregen hebben. Dus laten we met z'n allen vooral nog even langzaam de nacht uh, gaan uh, doornemen. We begonnen om twee uur met uh, onze uitzending. En toen was het nieuws eigenlijk al dat Georgia... de grootste staat die verdeeld werd naar Newt Gingrich is gegaan. Uh, dus waar waren iedereen die wel over eens volgens mij. En laten we het nogmaals even bevestigen. Dat was geen verrassing. Nee, zijn, zijn thuisstaat. Dus dat uh, een, een, een verrassing was misschien dat hij niet heel groot vond, hè, Carlo? En de verrassing is dan misschien dat die Tennessee, een andere echte zuidelijke staat, ja. dat, die, dat die naar zijn toren ging. Ja, en de dus, andere zuidelijke staten die naar zijn toren gingen, Oklahoma onder andere en North Dakota. Ja, Oklahoma oh, en noord niet echt, niet zijn zuidelijke staten, zuidelijk, zuidelijk, zuidelijk, zuidelijk, maar wel staten die naar zijn toren ja, gingen. dat wel, ja. En um, uh, uh, Virginia, nog een ander uh, raar verhaal volgens mij. Bertine, wat was daar? Het vrouwen Mid-Romney won, maar... Nou ja, het grote verhaal van Virginia is natuurlijk... Uh, dat daar maar twee mannen op de, op de kieslijst stonden. Mid-Romney en uh, Ron Paul. En dat is eigenlijk wel heel erg jammer voor die andere kandidaten. Want Virginia is een, uh, is een, is een staat met een hele diverse populatie. Er zou voor iedereen wat te halen moeten zijn. Maar uh, ja... Uh, die andere twee hebben het niet voor elkaar gekregen om hun papier op orde te krijgen. Dus uh, gaat Romney er met de winst van door. Hij had ook nog meer dan 50% van de stemmen. Dus krijgt hij ook nog alle gedelegeerden van Ja, staten. en dat is toch een behoorlijke hap volgens mij. Ja, dat is inderdaad een uh, grote slag die hij daar slaat. Ja. Um, dan hebben we nog twee staten die volgens mij nog niet geteld zijn. Alaska en uh, Ohio. Alaska kunnen we ook niet meer verwachten. Uh, nee, dat, is, uh, dat ligt zo ver weg... Uh, daar gaan we niet op wachten. <laughs> nee, Sterker nog, de, daar wordt nu nog uh, gestemd. Dus uh, oh, okay. dat is tot uh, op het moment dat wij stoppen... en straks La Renzi die erover neemt... dan zijn daar de stembussen pas gesloten. Ja. En we hadden de laatste, laatste uren het eigenlijk over oh, Ohio. Hè? Daar is natuurlijk de strijd van Super Tuesday. Wordt het toch gewoon niet over uh, Rick Santorum. Uh, hoe, hoe kunnen jullie nog, nogmaals de strijd uitleggen, Carlo? Nou ja, wat ik me kan herinneren, is dat een paar weken geleden centrum uh, hoog in de peilingen stond, langzaam weer onderuit ging. En nu ja, komen ze een beetje op evenwicht uit. Ja, of, of daarmee Centorm echt dat momentum heeft gepakt, ik betwijfel het. Ik denk dat we ja, over, over een week uh, wordt dat weer duidelijker. Hoe gaat het inderdaad in die Echte Zuidelijke Staten Alabama? Hoe gaat het daar lopen? Dan, uh, dan, dan weet je of Centorm er iets mee kan. Maar ze staan nu praktisch gelijk. Wie heeft het dan goed gedaan van de twee? In Met hun team? eigen ogen, allebei waarschijnlijk. Maar. Ja, ik, ik kijk er iets anders naar dan Carlo. Ja. Maar dat is misschien aan, aan de, van de kant van mij ook wel een beetje wishful thinking. Omdat ik natuurlijk gewoon zin heb in een, uh, in een spannende race als, uh, als, uh, als uh, Amerika-watcher. Uh, ja, ik vind eigenlijk Rick Santorum de winnaar van vanavond. Omdat hij die zuidelijke staten op zijn naam schrijft. Maar ook omdat hij het in Ohio toch vreselijk moeilijk heeft gemaakt voor Mitt Romney. Mitt Romney heeft veel meer geld in die staat uh, gepompt. En toch uh, blijft het een nek aan nek aan uh, tot ver in de 90% van de getelde stemmen. Onze zendtijd voor uh, dit zit er uh, bijna op. Maar uh, WNL is nog niet klaar. Zeker niet uh, als we naar de televisie gaan kijken. Want als wij ongeveer thuis zijn, dan kunnen we de tv aanzetten. En dan, en dan zien we uh... Eva Jinek met Vandaag de Dag. En uh, Eva, ik kan me zo voorstellen dat jullie ook nog aandacht gaan besteden aan de uh, Primary Super Tuesday. Uiteraard, uiteraard uitgebreid. Charles Groenhuizen komt uh, ons de laatste uitslagen vertellen. En we gaan het hebben over de kansen van Romney om toch nog goed uit deze strijd te komen. En wat hebben jullie nog verder in de uitzending? Uh, we gaan het hebben over um, mensen in de Amsterdamse gevangenis die betaald worden om gelucht te worden. En we gaan het ook hebben over overdreven regels voor tuinders in Nederland. Dus wederom een gevarieerde uitzending straks nee. vanaf 7 uur. Wij zijn benieuwd. Vandaag de dag, straks weer op de televisie. bij praten nog heel even door met ons panel. Dankjewel even, Ginek. En succes straks bij vandaag de dag. Uh, Bertine, we hadden het net al over Ohio. Hè? De, de, de, straat, de strijd waar het nu. Jij wil eigenlijk een spannende strijd, zei je. Uh, ja, dat wil ik. Maar. Um, ik, ik, ben, ik, ik, denk, ik, ik wou zeggen ik ben bang. Maar ik denk wel dat Romney uiteindelijk gewoon maar... uh, de, een beetje de saaie kandidaat het gaat worden. Maar Ohio was de hoofdprijs van vanavond. Mm -hmm. Het is een, uh, een graadmeter um, voor de Republikeinse nominatie. Maar het is ook een, een, een goede graadmeter voor de algemene verkiezingen. Um, ja... Rick Sam heeft het toch heel erg moeilijk gemaakt voor Mid Romney daar. Maar het was ja. heel spannend. Het is misschien spannender geworden dan gedacht daar in uh, Ohio. Maar uh, het was toch eigenlijk, dit was eigenlijk wel uitgestippeld. Eigenlijk was alles wat er vannacht gebeurd is wel behoorlijk uitgestippeld, toch? Ja, de, ja, het is een beetje hè, Ohio, nek aan nek race. Ja. Misschien moet je concluderen dat de Republikeinse partij hier vanavond verloren heeft. Want ja, Romney wordt dan wat minder gesteund dan we denken. Santorum is toch iets te conservatief om het tegen Obama op te nemen. Dus ja, de vooruitzichten voor de Republikeinse partij zijn er wat mij betreft niet beter op. Maar geworden. verwacht jij dan nog, Bertine, dat er nog spektakel aan zit te komen? Een soort climax nog naar uiteindelijk de volgende primaries in andere staat? Of kabbelt het zo voort en dan... Bloedt het misschien wel dood. En dan wint Obama heel makkelijk. Uh, of Obama gaat winnen? Nou, nee, meer in de zin komt er nog een climax. De climax van Super Tuesday hey, wilden we natuurlijk allemaal. Het is allemaal behoorlijk vooruit <laughs> uitgestippeld uh, gekomen. Uh, nou, de climax waar, waar de Amerika-watchers eigenlijk stiekem op zitten, te hoogte, op, op, op zitten te hopen. Is een zogenaamde brokered convention. Dat er gewoon tot aan de conferentie in Florida. Gewoon geen duidelijke winnaar is. En dat ze daar alsnog uit, uit gaan mogen vechten. En dat er misschien nog wel een, een nieuwe kandidaat ten verschijnt. Nou, die kans is niet klein. Oh, die kans is niet groot, maar uh, hij is er nog wel. Het, het was een paar weken geleden wel in het nieuws dat, dat een paar uh, Republikeinse achterban zei: Oké, okay, er moet een nieuwe kandidaat in, want deze vier die gaan het sowieso niet worden. Daar, daar, daar zijn inderdaad wel uh, in, initiatieven voor. Maar um, als er um, in Florida niemand is die die 1144 gedelegeerden heeft binnengehaald, dan moeten er nieuwe stemrondes worden gehouden. En is er ook weer plek voor, nou, ik noem maar een dwarsstraat, Sarah Palin. Dus ja. ze heeft al van al gezegd dat ze daar uh, niet geheel uh, negatief tegenover staat. Nee. Dit is allemaal gespeculeerder, ja. maar uh, ja. dat wel zou om zijn. Je kunt nou. iedere quote krijgen die je wilt. Hoor. En dan zitten we hier wellicht de volgende nacht weer met uh, zoveel spanning. Het was, uh, ook Cameron, het, ja, het laatste het nog, laatste uh, uh, het allerlaatste nog uh, uit uh, Ohio... is dat het uh, inmiddels 93% van de stemmen geteld zijn. En, en Rob nu echt een uh, grote voorsprong heeft genomen. Hij heeft eigenlijk alleen de steden binnengehaald. En uh, Willem Post, die tweet ook... Het is een de slechts steden in Ohio, die hij in november gaat verliezen aan Obama. Rick Santorum 37%, New Gingrich daar 15%. En Ron Paul, een beetje de Lutz Jacobi van de Republikeinen, heeft slechts 9% van de stemmen. En daarmee komen we aan het eind van een hele bijzondere nacht voor ons. Het was een experiment en dus moeten we heel veel mensen bedanken. Ja, de All-American Night. We bedanken onze correspondenten Wouter Zanting en Hanneke Kultjes. Onze redactie Kees de Graaf, Martijn Middel, David van Une... Robert Schrijver, Christophe van der Meer, Pieter Munnik. Regie in handen van Robert Smit en Teun Verstegen. Techniek door Max, verslaggevers Jesper Stoffelen... Joyce Brekelmans, Diederik van Zessen, Duco Hoogland. En bij ons in de studio zat een panel en we waren heel erg blij met ze. Bertine Moenaf van de Jaap Warroom Room en jij volgt volgde... We wensen jou veel succes nog. Carlo Hageman, communicatiewetenschapper van de Radboud Universiteit. Bedankt ook voor jouw visie op deze Super Tuesday. En onze WNL-collega Kamalula. Oula, dankjewel voor je tijd. Anne, jij ook bedankt. Ja, en zometeen gaat Radio 1 gewoon verder. Met het uh, NOS Radio 1-journaal Marcel Ooster en Lara Rensen Hou u ongetwijfeld op de hoogte van wat er nog meer gaat gebeuren met Super Tuesday. Tot zover onze zendtijd. Tot de volgende keer. Hey, All American night.